En op de dag waarop de winterspelen worden geopend... heeft Google zijn logo veranderd in de kleuren van de regenboogvlag. Het universele symbool van de homobeweging. Ook wordt er geciteerd uit het Olympisch Handvest... waarin staat dat het beoefenen van een sport een mensenrecht is. Google lijkt hiermee een statement te maken... tegen de discriminatie van homoseksuelen. In Schavenzanden zijn gisteravond de wieken van een molen naar beneden gekomen. Oorzaak was waarschijnlijk de harde wind...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 bekritiseert Newland de rol van de Europese Unie in de crisis in Oekraïne. Op een gegeven moment zegt ze fuck de EU. Na het uitlekken heeft ze meteen haar excuses aangeboden. De VS denkt dat Rusland de opnames op internet heeft gezet. Het weer, bewolkt en af en toe regen, ook overdag vaak regen. Ochtends wordt het 10 graden, later daalt de temperatuur iets. Verder staat er een stevige zuidelijke wind, aan zee zelfs stormachtig... In het weekend iets minder nat, maar het wordt wel wisselvallig. Dit was het NOS journaal. Radio 1. Max. Astrid, Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer en het mailadres is nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster. Facebook.com slash nachtzuster is ook te vinden op Facebook wel te verstaan. En er is een chat tijdens dit programma en uh, die vind je op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon links even de chat aanklikken. Dus even kijken, want er zijn nog een paar vragen niet beantwoord. Marcello had ik net aan de telefoon, die heb ik al vaker gesproken. Die wil heel graag de showbiz in. En in dit geval heeft hij bedacht dat hij met een revue het theater in wil. En hij zoekt uh, sponsoren, sponsors, spo ja, sponsors. Uh, hij vraagt zich, aan, hoe kan ik dat, vraagt zich af hoe kan ik dat het beste aanpakken. Dus mocht je hem uh, van adviezen willen voorzien, bel dan even naar 0800-1121. En Ellie is eigenlijk ook op zoek naar advies. Wel op een heel ander uh, vlak. En ze heeft een vriendin die ongeneeslijk ziek is. En de dochter van die vriendin weet niet wie haar vader is. De vriendin van Ellie weet dat natuurlijk wel. Maar uh, wil het eigenlijk liever niet vertellen. En Ellie vraagt zich af of er op een of andere manier misschien een manier is... om haar vriendin ervan te overtuigen. Om de kennis nog even over te dragen voordat ze zal overlijden. 0800-1121. Uh, voor Rudy kunnen mensen die ooit op uh, de Van Lindenhout Stichting of het Van Lindenhout Internaat in Neerbors hebben gezeten, kunnen nog bellen naar 0800-1121. Thomas wil graag weten waarom we veel dubbele plaatsnamen hebben in Nederland, want hij vindt het maar verwarrend. Uh, ben Vriese vraagt zich af wie er nou eigenlijk voorstander is van het doogbeleid. Joop wil weten waarom uh, als de zorg wordt gedecentraliseerd... en wordt overgedragen van de, overheid, de landelijke overheid naar de gemeente. Waarom dat in één keer gebeurt en niet stukje voor stukje... zodat de overgang wat minder abrupt is. En Marja Rutgers wil weten of 2.0 een positieve of een negatieve toevoeging is bij bepaalde onderwerpen. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord hebt op één van deze vragen. En dan is het nu vier over vier en dat is traditioneel op Radio 1 bij Nachtzuster het moment dat we een disco plaatje draaien. En dat gaan we dus ook doen. LTD is dit. Back in love again. a human Sometimes I I just don't know mm. Every time I move I lose Alvergem van LTD was dat op Radio 1. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Frits? Ja, zeg het eens. Nee, oh, nee uh, jij mag het zeggen. Ja, ik moet het zeggen, ja, ja. precies. Nee, uh, in het begin van het programma... toen heb ik die taalgogelaar weer in de weer gehoord... en ik wist <laughs> even helemaal niet goed van hem. <laughs> Hij staat namelijk te beweren... Ja. dat in de aap gelogeerd zijn... dat dat het betekent uh, oud in die open moeten slapen. Nou... Uh, Even ter voorlichting van deze uh, vrolijke meneer. Uh, aan de zeedijk in Amsterdam is een herberg of een logement, of hoe je het maar noemen wil, geweest. Dat heette de Aap. Maar ja. het was zo afschuwelijk smerig dat als je er binnen liep, de sprongen te de vlooien je, je al toch moet. Ja, als je daar, als je daar een onderdak had, dan was je in de aap gelogeerd. Ja, zie je. Ja, ik wou dan, dan, zeg maar, het hele verhaal niet precies dit uitlichten, maar het viel me wel even op, inderdaad. Ja, ja. daar heen je hem weer. Het is wel, hij bedenkt het wel altijd heel mooi. Ja, ik vind het fiktig. Het, het, <laughs> ja, altijd. ja, ja. Nee, hartstikke goed. Goed dat je even belde, Frits. Dank je wel. Uh, Oké, okay, goede nacht. goeienacht. Peter. Mooie nacht. Mooie nacht, ja. Mooie nacht. Ja. Ik had een vraag. En dat is, zijn er luisteraars die ervaring hebben met de Spijnfix... En het kan ook flex zijn, maar dat weet ik niet heel oh. zeker. Dat is een apparaat, daar fixeer je je eigen op. Het zit onder je armen. Je gaat erop liggen, je, het ligt onder je armen. En dan zitten aan de onderkant, je voeten, die zitten enigszins klem. Oh. En dan kun je met een hendeltje, kun je, wat gezegd wordt, je ruggenwervels oprekken. Mm -hmm. Nou, denk ik, het zijn niet alleen je ruggenwervels die je dan natuurlijk... Dan maak je hem langer, weet je wel, tussen je voeten en onder je oksels. Daar zit hij vast. Maar je zit ook natuurlijk te trekken aan je heupen, aan je knieën. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? Maar dat is telcel, wil ik zeggen. Maar je hebt tegenwoordig heel veel van die precies, Precies, precies. Dat is telcel die maakt de reclame mee. Ja, en wat wil je ermee, Peter? Nou, ik zou dat wel eens willen weten, omdat je vaak hoort telcel, telcel, maar omdat je dan niet, eh, dat apparaat ziet natuurlijk niet dat er mensen zijn die last van hun rug hebben. Die, die gaat gewoon aan je voeten en onder je oksels trekken, eh, je, je hele lichaam en daar zitten ook niet alleen je wervels tussen, maar ook je heupen en je knieën. Ja, dat begrijp ik. Maar jij, jij wil dus eigenlijk gewoon... Jij wil eigenlijk uh, uh, iets uh, soepeler worden. Nou, het, het is niet voor mij. Maar oh. ik zou het wel eens willen weten. Omdat men al gauw zegt telcel, telcel. En nou zie ik dat. En dan denk ik, ja... Uh, Zo'n apparaat weet dat niet waar het <laughs> probleem zit. Dus nee. die, die trekt zowel aan je knieën, aan je heupen, als aan je rug. Ja. Ja, ik, ik vind altijd... Ik heb, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb in mijn omgeving nog nooit iemand ontmoet... die zei, ik heb een apparaat gekocht bij Telcel. Nou, en ik ben er zo blij mee. Ja, maar dat is als juist ook de bedoeling. Dat, ja, dat, dat hoor ik natuurlijk ook, wat u hoort. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen... Eh, want anders had die reclame natuurlijk al lang van de televisie geweest... als er niemand wat kocht... Want het is natuurlijk een onmogelijk dure reclame. Nee, maar ik heb wel eens iemand gehoord die zei: Ik heb bij Telsa een apparaat gekocht. Ja, en dan staat het op de vlooienmart, zeg maar. Ja, oh, ja dat, maar. Dat, dat, in de, want het mooie met die apparaat is ook dat het opgevouwen onder je bed past. Ja, precies, en dat blijf ik. <laughs> mee. Dat volgens mij is het, ik zou, wat ik wel grappig zou vinden is een telcel reclame... van dat er dan zo'n mevrouw zit en die zegt dan... Hallo, goeiemiddag. Ik heb hier een fantastisch apparaat. Dat kunt u opvouwen en onder uw bed leggen voor slechts 20 euro. Ja, en als u binnen vijf minuten belt, dan krijgt u er nog één bij. Als u binnen vijf minuten belt, dan krijgt u twee apparaten... die u samen kunt opvouwen en onder uw bed kunt leggen. Is dat niet enig? Dat er nog niet. Nee, Peter, want er is nog meer. Vertel jij het maar, Peter. Nee, maar het is toch een serieuze vraag. Ja, ik vind het ook, het is een goede vraag, maar ik vraag me zelf eigenlijk een beetje af. Ja, omdat er nogal wat chauffeurs onder de luisteraars zitten, die, die last... Die erin krijgen, trappen. Dat is, vaak, dat is toch wel vaak een verschijnsel. Ja. Maar volgens mij gaat het bij die telcel dingen gaat het andersom. Hè? De, daar vinden ze niet een apparaat uit... dat heel goed helpt tegen rugpijn bij chauffeurs. Maar het is andersom. Zij denken van, goh, ik heb uh, op de radio gehoord... waar ze een Peter die zei dat heel veel chauffeurs last hebben van hun rug... laten we net doen alsof we een opvouwbare apparaat hebben uitgevonden... Dat heel goed helpt tegen rugpijn. Ja, ik, ik, nou ja, goed. Ik wil nee, no ik ik denk... geen reclame maken, hoor. Dat, dat nou, dat niet... doen we ook niet bepaald. Nee, Toch? nee, nee. nee het is een serieuze vraag. De Spineflex of de Spinefix? Ja. Daar wil je gewoon meer over weten. Heeft iemand ervaring? Ik kost 119 euro volgens <laughs> reclame. En dan eh, krijg, krijg je er nog een steunvest ook bij. Maar je krijgt er maar ja, een... Peter, je krijgt er ook nog een steunvest bij. En ook het steunvest kun je onder je bed leggen... en er nooit meer onder vandaan halen. <laughs> nee, maar, maar, maar, maar ik denk niet dat er iemand is... die de Spineflex of Fix en het steunvest heeft aangeschaft... voor 119 euro en die durft te bellen om te zeggen dat hij dat heeft gedaan. Oh, waarom niet? Als ik dat zou weten, dan zou ik dat eerlijk zeggen. Ja, maar ja. Nou ja, wie ja, weet. Maar het gaat er mij om. Dat, ding, dat trekt niet alleen aan je rug, maar ook aan je heupen en aan je knieën. Nou, die dingen, het is toch ook allemaal hartstikke gevaarlijk... Ja, dat, dat je, wil niet niet, ik, als, je wilt toch niet, ik vind, denk sowieso, dat er niet een hele slimme naambedenker op heeft gezeten. Want als jij ten eerste al niet de naam van het apparaat kunt onthouden en ten tweede heet het de spine flex, nou als er iets is wat ik niet wil, dan is het mijn ruggengraat uh, flexen. lijkt ja. me echt heel eng. Ja, ja, ja, ja dat, uh, maar vandaar ook die vraag. Ja. Want nogmaals, als het niet verkocht zou worden, wat ze in die reclame naar voren brengen. Ja. Dan, uh, dan zou dat gauw van de televisie zijn, want televisiereclame is schreeuwend duur. Ja, aan de andere kant, zo s'nachts valt dat volgens mij wel mee. En... Nou, ja. Ja, maar ze doen dat toch ook overdag, die televisiereclame? Oh ja. ja. Nee, ik heb dat s'nachts nog nooit gezien eigenlijk. Ja, maar dan kijk ik ook geen televisie, dus dat... <laughs> daar heb ik geen oordeel over. Hoe kan je dan gehoord hebben van de Spineflex? Nou, omdat je dat overdag wel eens ziet. Ja. En dan zaterdags of zondags. En het is toch, uh, ja, het is steeds terugkerend ook, hè? Ja. Nou ja, ik... Uh... En houden die wind, zeggen ze altijd. Dus ze, ze moeten ze verkopen ook. Ja, of niet, hè, weet je. Zolang ze het niet of verkopen, niet, moeten nou, ze... Misschien is. hebben ze er maar drie gemaakt... en moeten ze net zo lang die reclame uitzenden... totdat ze die drie hebben verkocht. Ja, je weet het niet. Nee, maar ik, ik, heb, er nooit, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Maar goed, laat iemand bellen naar 0800-1121. En dan het liefste iemand die zijn rug nog kan bewegen. Hè Peter? Ja. Ja. Ja, ja. Uh, maar... U weet het ook dat ze er zijn, dus u heeft het ook gehoord of gezien. Nee, ik weet het niet, maar ik ken wel al die, al die stomme telcelreclames waar je als, je, als het maar laat genoeg s'nachts is. Ik wou zeggen, en, en je hebt genoeg bier gedronken, maar ik drink geen bier, dus dat zal het niet zijn. Maar als het maar laat genoeg s'nachts is en je zit een beetje zo wezenloos naar die tv te kijken. dan komt ja, ja. er een moment dat je denkt: Goh, wat leuk, een jurk die je op honderd manieren aan kunt trekken. Nou, die ga ik bestellen. Ja, ja, dit ja, ja. is altijd, Sorry. is het toch weer. En dan komt hij, Jurk. En reken maar dat het niet lukt om hem om ook maar op twee manieren enigszins aantrekkelijk om je lijf te knopen, Peter. Maar dat terzijde. <lacht> dat dit, dit, dit stel ik me zo voor. Hè. Dat is natuurlijk niet uit de praktijk. Dus als iemand wel eens de Spineflex of de Spinefix of hoe het ding ook heet, uh, heeft aangeschaft, 0800-1121. Dankjewel, Peter. Fantastisch. Oh, goed. Dan ook. <laughs> Hetzelfde. Doeg. En voorzichtig met je rug, hè? Ja, nee, dat komt wel goed. Oké, okay. goed. Doei. Ja. Els, goeienacht. Hallo, goedenavond jullie allemaal. Hallo. Ik zal mijn verhaal even vertellen. Ja. Wat houdt fantasie in? Ik <laughs> zal het even kort uitleggen. Mijn spreekbeurt gaat over fantasie. Ja, want ja. het is zo. Uh, ik heb iemand gekend tien jaar. Ja. Die heeft in de internaat gezeten in Nijmegen. Die nou. is blind. Oh, ja? ja, die heeft geen ogen. Ze heeft daar <laughs> heeft ze een school gehad. Wat van Meneco, dat was gisteravond op acht op tv... toevallig van mijn naam is Meneco van Nikesia gebeuren. Els, ik kan er Misschien... totaal geen touw aan vastknopen. Je moet echt oh, even ja. een begin en een eind aan je verhaal proberen te... Nou, mijn of een verhaal begin. is dit. Ja. Ik heb iemand leren kennen. Ja. Ja? Ja. Een, een man, vrouw. Een man-vrouw? Dus ja. Man. ja, ze is, ze is man. Oh. Nou, vrouw. Ja. ze vrouw. Ze heeft in de internaat gezeten in Nijmegen. Ja. Bij een instituut. Ze heeft oh. geen ogen. Ze heeft daar een school gehad. Tussen de middag, woensdagmiddag. Dat ging over Keisha worden. Ja, Keesia. Was ja. toevallig gisteren op televisie op Nederland op, op 8, LTL 8 ja, oh ja, dat ja. ging over die Keesja, nou die Keesja doet zij helemaal na heel echt je ziet geen verschil ze buit het helemaal uit ze, ze doet nanomaskuri <lacht> na ze zingt, ze speelt piano ik heb 10 jaar met haar samengeleefd ze oh. heeft nou mij de deur uitgegooid oh. de politie gelooft haar Iedereen gelooft haar en ik weet nog niet wat ik verkeerd gedaan heb. En daarom zeg ik al, wat doet een mens die energie is? Waar haalt ze dat vandaan, ja. zulke mensen? Ik word er heel erg verdrietig van. Ja. Al die verhalen. En ze speelt het nog mooi duidelijk. Zonder blus en bloos speelt ze het helemaal uit. Net zoals die mineco wat je gisteren op die film ziet. Zo speelt zij het in de echt, tot ze het zelf heeft meegemaakt. Dat vind ik fantasie. Je gaat er helemaal in geloven. Tot zij hetzelfde hebt gehad op die school daar in Nijmegen. Ja. Tot er, en ze heeft een naam gekregen, Maneco. Ja. Dat is ook die dame die gisteren op de televisie op die film was. Die komt he, uit, uit, uit die streek. Ja, die moet niet alles vragen aan mij. Nee. Maar ik bedoel, zulke mensen. Je trapt er toch weer in. Wat doe je ermee? Hebben er meer mensen die naar luisteren ook dezelfde gevoel? Ge dingen meegemaakt. Ik, ik weet niet hoe ik ermee <laughs> om moet gaan. En ik denk, Els, dat de, de kans is vrij klein dat er iemand hetzelfde ik... heeft meegemaakt. Maar ik wil daarmee zeggen, zulke <laughs> ja. mensen lopen hier ook rond. Ja. En iedereen gelooft haar. Ja. En als dus blik of bloot zelfs de politie komt bij je deur, ja. dat je er niet last moet vallen, en dat doe ik niet. Maar nee. zelfs aan de deur komt de politie ja. die haar gelooft. Ja. Vind je dat erg? Nou. En dan moet je nog voor de, voor, de, voor de rechten komen. En dan krijg je straatverbod. En dan ze zoveel fantasieverhalen. En iedereen gelo die gelooft haar. Alleen maar tot ze mijn nekel is. En tot ze... Ik vraag me wat het de instituut nou wat ik voornaam gehoord heb? Wat is het in Nijmegen gebeurd... Van, van, van, van, van, van, vanaf het derde jaar tot de achttiende... dat je verschillende verhalen over de radio nu vanavond weer hoort wat hebben ze daar gehad in, in, het, in, in het gebouw? Is het voor Instituut of ja. is het een wees is het geweest? Oh, nou hoor je van alles en nog wat van vanavond. Ja. Zij heeft gezeten. Nou het schrik ik er wel van, hoor. Ja. Ja. Dankjewel, Els. Oké, okay, meis. Dat was, dat was ik eventjes moet kwijt. Nou, je bent het kwijt. Dat is, ik ben blij Dankjewel. dat ik het daar in ieder geval in heb kunnen faciliteren. Ja. Goeienacht. Doei Doei. Doei. Timo. Nee, Astrid. Hallo, uh, herken je je in, de, in, de, in het verhaal van Els? Nou ja, nee. mensen. Ik <laughs> moet gelijk denken aan het de spreekwoord... Oh, what a tangled web we weave when we <laughs> first practice to deceive. When we first practice to deceive. To deceive. Dus wat een, uh, een uh, onontwaardbaar web. web maken we... als we beginnen met te bedriegen. Ja, yeah. Zoiets, en je maar. moet altijd dicht bij de waarheid blijven. Ja, zo dicht mogelijk als het even kan. Het, is, het lukt niet altijd. Dat is de conclusie nee, die we kunnen maar trekken. Er, er, er, komt, er, komt wel hulp, er komt wel hulp aan hoor voor dat soort gevallen. Want oh. er is een soort van uh, Leugendetector 2.0 uh, in de maak. Oh? <laughs> 2.0. Ja, dus dus een hele oude. <laughs> uh, maar, sorry. Maar uh, waarmee je, zeg maar, uh, <lacht> dingen die je echt herinnert en dingen die verzonnen worden of zijn, uh, nee. daar in een functionele MRI onderscheid tussen gemaakt kan worden. Oh. Dus uh, dan kan je ook echt, in de hersenactiviteit kan je onderscheid maken tussen dingen die je verzonnen hebt en dingen die je echt herinnert. Maar ja, wat doe je met Onder mensen de die denken dat ze zich iets herinneren? Ja, nou ja, je, moet ja. je kan dus natuurlijk zo diep gaan als je zelf wil, maar op een gegeven moment loop je het wel tegen een psychose aan, denk ik dan. Wanneer komt die uh, leugendetector? Lijkt me echt heel praktisch nou, ding. Nou, daar waren ze mee bezig. Ik heb geen televisie meer, dus ik ben afhankelijk van de radio. Ja, en, ja nou ja, goed. Uh, het is wel leuk natuurlijk, maar... Ja, En daar reis je je prima PNN mee. Ik denk denk is eens opgedoekt, zeg maar. Hé, toch jammer. Maar goed, wat heb je nog wel meegekregen? Ja. Wat ik wel meegekregen? Ja, over ja, nee, uh, nou gewoon dat ze daarmee bezig zijn. Oh, nee, ja, ja, ik, uh, de, ik bedoel eigenlijk, waar bel je over, Timo? Oh, dat, ja. ja. ja. Nee, ik hoorde dat je ruimte had voor vragen. Ja. En ik had een vraag waar ik al een tijdje tegenaan loop, iedere keer weer. Is uh, van de hongerwinter, van 19, ik, ben, ik ben een nitwit op het gebied van geschiedenis. Dat nee, dit ontvangt. kan niet waar. Jij bent nergens, een, op de, geen enkel gebied een nitwit. Jawel, want ik, hoor, ik, hoor, ik weet van geschiedenis bijna alleen wat ik van de radio ken, want van ja. de middelbare school is niks blijven hangen. Nee, maar goed, nou. en, OVT, en OVT, dat slaap ik altijd doorheen, want <laughs> dat is een soort van, ja, mijn window van slapen, zeg maar. Ja. Dus dat mis ik ook altijd. Enkele keer dat ik het hoor, denk ik, oh, wat interessant. En, uh, maar ja, dat hoor ik dus heel veel te weinig. En uh, VPRO's Word, dat is af en toe gehad over geschiedenis. Dat is ook wel leuk, maar verder weet ik eigenlijk helemaal niks van geschiedenis. Oké, okay. dus nou ja, dan dat... kunnen we je misschien een keer... Jij hebt altijd antwoorden, misschien je, kunnen we je dan nu uh, antwoorden geven. Hopelijk, ja. Ja. Want de hongerwinter van 1944, als ik het goed heb, ja. dat weet ik dan wel. Ja. Ik vraag me af, hoe kwam dat, nou, dat nou eigenlijk, die hongerwinter? Want was het waren toen het alle oogsten mislukt of... Uh, of uh, was er in heel Europa was er toen honger? Of uh, uh, zeg maar, waar, uh, waren de landbouwproducten geconfiskeerd naar Duitsland toe? Of, of was het een straf van Duitsland? Of waardoor was er in Nederland hongerwinter? En ook in andere landen dus? Of, en waar lag het dan? Ja. Ik denk dat ik het zelfs weet. Maar laat ik nou, nou alsjeblieft... Vertel, vertel. Ja, nou ja, voor... nee, als je het nou vertel, dan ja. heb je ruimte voor nieuwe vragen. Ja, nou ja, dat is ook niet de bedoeling. Want het moet het allemaal nee. een beetje gevuld worden. Ik zit niet op ruimte te wachten natuurlijk. Maar, nee, maar volgens mij is het een samenloop van omstandigheden. want al, En al de, alle mensen die op het land werkten... die konden, waren of ondergedoken of uh, afgevoerd naar Duitsland... dus konden niet op het land werken. En de hele infrastructuur lag natuurlijk plat... Tegen die tijd. En inderdaad, ja, er werd een hoop naar Duitsland vervoerd. Dus er blijft gewoon niks meer over. Er werd niet gelandbouwd in Nederland toen. Nee, ja, er werd wel gelandbouwd. Maar niet meer op zo'n grote schaal als, uh, als daarvoor. Maar dat is, dat is toch raar. Als je mensen van het platteland weghaalt... om naar Duitsland dwangarbeid te doen. Of om ja. te vechten of wat dan ook. En dan vervolgens... dat er geen eten meer gemaakt wordt. Dat is toch belangrijker dan... Nou ja, goed, ik nee, dat niet is niet. Vragen. Dat is alleen maar belangrijk voor de mensen die uh, in Nederland wonen. En niet voor de mensen die in Duitsland, tenminste. En, en je hoorde ook vaak dat. Dus mijn oma, die ging dan op een fiets met houten banden. Dat wordt op een of andere manier wordt het heel belangrijk dat het erbij wordt verteld. Op een fiets met houten banden ging ze dan bij de boer iets ophalen. En dat, dat was het ook. Je kon niet meer bij de supermarkt iets halen, of bij de kruidenier op de hoek in die tijd, want het werd daar niet mee heen gebracht. En door de bezetting viel de economische activiteit stil. Zeg maar. Nou, niet de economische, de economische activiteit ook grotendeels... maar voornamelijk de infrastructuur was een probleem. Ik vind dat okay. een mooi voorzetje geven hoor. Voor iemand die niet opgelet heeft op school. Ja. Ja. ja ik vroeg het me af, want ik denk... van, nee, was het? maar het was niet overal in Europa honger toen ja nou ja in, ja, in Frankrijk ook natuurlijk. Want die hebben natuurlijk ook een flinke tijd onder de bezetting van de Duitsers gelegen. En in Duitsland? Was er in Duitsland ook? Hoor, ja, dat toen? weet ik niet. niet. Dat vind ik nog eens een goede vraag. Maar het ja, is natuurlijk altijd een goede vraag. Goed. Maar dit is, echt een, dit is zeg maar de, de vraag 2.0. Oké, okay, noem het daarmee. <laughs> nee hoor, iedereen die een antwoord weet dat beter is dan het mijne. Bel vooral naar 0800-1121. Dankjewel, Timo. Oké, okay. jij bedankt. Jo, nacht Doeg. Doeg. Dat is een mooi liedje. Het gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet over honger. Maar meer over een beetje smachtend kijken. En dat wordt dan in het Engels Hungry Eyes. Eric Carmen is dit, radio 1. Eric Carmen. Werd ook gebruikt in de film Dirty Dancing. Ja, dat weet ik dan weer. 0801121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je een. Uh nou, als je een antwoord hebt vooral natuurlijk op een van de vragen die nog openstaan. Ik zal heel even snel nog doorheen lopen ter herinnering. Timo vroeg net was de hongerwinter alleen in Nederland en hoe kwam dat die hongerwinter? Els die had een heel ingewikkeld verhaal over iemand die blind was, keisha was geworden en op tv was. En of iemand het verhaal herkende van iemand met heel veel fantasie. Ja, ik weet het ook niet. Uh, dan Peter, die uh, is op zoek naar mensen die een spineflex... of een spinefix hebben aangeschaft via zo'n televisiereclame. En hoe de ervaringen ermee zijn, wil hij graag weten. Marcello wil het theater in met zijn revue en zoekt sponsors... en is op zoek naar advies, hoe hij dat aan moet pakken. Ellie heeft een vriendin die ongeneeslijk ziek is... en de dochter van die vriendin weet niet wie haar vader is. En Ellie vraagt zich af of iemand haar kan adviseren... hoe ze die vriendin zover krijgt om de na in ieder geval aan haar bekend te maken, zodat als ze straks overleden is, zij het weer aan die dochter door kan geven. Rudy is op zoek naar mensen die in de Van Lindenhout Stichting of het Van Lindenhout Internaat hebben gezeten in Neerbos en vooral in de jaren zestig dan. Thomas vraagt zich af waarom we zoveel plaatsen dubbel hebben in Nederland. <coughs> plaatsen met dezelfde naam. Uh, en uh, vraagt zich af of dat niet te verwarrend werkt. Ben wil weten of er iemand voorstander is van het gedoogbeleid. Joop wil weten waarom uh, de decentralisatie van de zorg... naar de gemeente toe zo snel wordt aangepakt en niet per regio. En Marja Rutgers vraagt zich af of 2.0... als toevoeging bij bijvoorbeeld een feestje of een plan... of dat nou een positieve of een negatieve benaming is. 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken... als je een antwoord wilt geven. En mailen mag ook altijd naar nachtzuster... .nl. Jerry, goeienacht. Ja, een hele goede nacht, uh, nachtzuster. Hallo, zeg het eens. Uh, ja, ik had een vraag... Hoeveel uh, goud zit er in de mobiel? Oh, zit er goud in? Ja, dat heb ik wel begrepen. Oh? oh maar, maar goud in, in goud. Als, zit, er, zit, er, zit er zeg maar een hele armband in, denk je? Of, uh, of een druppeltje? Nee, nee, dat, nee, dat ook niet. Misschien net iets minder. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoeveel je er nodig hebt voor een kilo. Oh, maar is het daarom dat ze die dingen altijd weer inzamelen? Ja, vandaar ook. Want ik denk altijd, die knopjes die zijn toch lam en hij uh, doet het niet zo goed meer. Wat moet je er nou nog mee? Ja, blijkbaar zit er toch nog wel een klein goudmuntje in. Wat doet het dan? Uh, ik zou het niet weten. Nee? Het niet weten. Nou, ja, wel, wel een goede vraag, vind ik dan weer. Ja. Nou, we hopen dat iemand het antwoord weet. Dus uh, hoeveel goud zit er in een telefoon? Hebben we het alleen over mobiele telefoons of ook nog in zo'n bakkelieten exemplaar van uit uh, 1961? Nog ouder. Uh, dat zou ik ook weer niet weten. Oh, okay. Daar ben ik ook benieuwd naar. Goed. Er zit blijkbaar goud in een telefoon. Hoeveel? Oh, ik, uh, ik ga mijn best doen, Jerry. Oké, okay, dank je. Al, hoeveel telefoons heb je al opengeschroefd? Uh, ik denk een stuk of twintig. Echt? <laughs> en nergens goud gevonden, want anders hoefde je niet te bellen. Ja, misschien ligt, zit het wel, maar ik weet niet waar, waar ik hem moet vinden. Hey, en is het wel geel goud, of is het wit goud, of is het zwart... Oh, 0800-1121, ja, help Jerry de Winter door. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, bedankt. Hey, hey. Yo, doeg, goudmijntje in je telefoon. En wow. ja, we gaat niemand meer bellen natuurlijk. Iedereen is nu zijn telefoon aan het openschroeven. 0800-1121. Helene? Ja, hallo, als dit... Dag. Dag. Hi, ik heb even een actuele vraag nou dat denk ik tenminste. En ik, ik heb geen idee waar ik het antwoord moet vinden. Nou. Ik hoorde vandaag op de radio dat XP vanaf 1 april niet meer wordt ondersteund. Ik denk dan Microsoft. Ik ben een hele eenvoudige computergebruiker. Ja, ik, ik ja. was jou kwijt bij XP hoor. Ja, ja. <laughs> Ja. dat is geloof ik een soort van onderliggend programma of zo, wat je koopt bij je computer. Nou, dat is voor mij nou bijna tien jaar geleden of negen jaar geleden dat ik voor het eerst een laptopje kocht voor huiselijk gebruik. En dat doe ik dan een paar keer per week dat ik het gebruik. Maar goed, dat programma wordt dus niet meer ondersteund. Of dat nou de software is... Je... Ik weet het ook echt niet precies. Dus ik wou erg graag een begin van een antwoord van iemand die daar wat meer verstand van heeft als ja. dat kan. Dat zou ik heel fijn vinden, want ik denk ook dat heel veel mensen misschien toch of er, ja, meer, meer mensen tegen dit probleem zullen ja. aanlopen per 1 april. Ja. Ik weet ook ik heb ook geen idee wat voor consequenties dat heeft voor het computergebruik of voor de beveiliging en dergelijke. Want wat doe je met je telefoon? Of met je, met je laptop, sorry. Met je telefoon bel je meestal of je nou, zoekt goud? een beetje e-mailen. En ik, ik zoek wel eens dingen op. Het is, het is een soort van encyclopedie als, als je snel eventjes iets wilt, wilt opzoeken. Nou, en dat is, dat is het wel ongeveer. En, en ah. correspondentie natuurlijk. Hè. Je hebt er ook een, een tekstverwerkingsprogramma op, dat, wat ook handig is... als je eens een keer een, brief, een zakelijke brief wilt versturen. Oké. Okay. Maar, maar dat, dat is het ook. Ik ben gewoon een eenvoudige gebruiker. vandaar ook deze vraag. Nou ja. Nee, dit, ik, er is ongetwijfeld iemand die hier antwoord op gaat geven. Want het is ja, dit is voor mij altijd geheimtaal. Vandaag, ja. Ja? vandaag dus op de radio. Ik had het een paar maanden geleden alles gehoord. Maar ik hoorde vandaag dat het per 1 april al zo is. Dus ja, misschien moeten we op, uh, uitkijken naar een, een andere computer of zo. Met een ander programma. En, maar misschien dat het ook niet zo vaak loopt. Dat je het kunt door blijven gebruiken. Of het is een maar grap, is hè? Nee, het is geen grap, denk ik. Denk je niet? Het was een zakelijke mededeling, ik denk, via BNR. Ja, maar ze gaan natuurlijk wil. niet zeggen: ah, dit is een grap. Ze gaan natuurlijk dan wel nee, doen alsof al, het een. Ja. Nou, ik had het een paar maanden geleden, namelijk, alles gehoord: dat, dat die ondersteuning uh, zou ah, zijn. Het okay. kan natuurlijk per 1 april zijn dat het dan wel een grap is. Maar ja. uh, inderdaad, vandaar dat je daar, daar zo op komt. Maar omdat ik dit al eerder had gehoord ergens vorig jaar in de herfst of zo, dacht ik van nou, het gaat... Super... Wel een heel goed voorbereide 1 grap dan. Ja, dat is... Uh... <laughs> nou ja, laten we, laten we hopen dat iemand uh, met verstand van zaken... even de moeite neemt om te bellen. 0800-1121. Ik ga het proberen, ja, Helene. Zo. Jij bedankt. Oké. Okay. Dag. Marianne. Ja. Hallo. Hi. Uh, als... Hallo, Astrid. Um... Ja, ik ben dus voor het eerst bij jou in de uitzending. Dus ja. ik uh, vind het een beetje eng, maar ik ga... Ah, oh, op... echt? Ja. Het is echt niet eng. N nee, jij bent nee. ook niet eng hoor. Nee. Um, maar het is ook een beetje een precair onderwerp. Maar ik ga het okay. toch doen. Ik wil ja. graag reageren op um, de mevrouw die vertelde over haar zieke vriendin ja. en haar dochter. Ja. Um, ik heb zelf... Uh, ook daarmee te maken gehad. En eigenlijk nog wel. Ja. Toen ik een jaar of uh, 13 was, toen hoorde ik uh, de naam van mijn vader. Uh, maar die was net overleden. En dat was dus ook eigenlijk de aanleiding. Ja. Ben be be je er nog? Ja. Oh ja. Ja. Um, dus eigenlijk kon ik er niet zoveel mee. Bovendien, uh, ja, wat is zijn naam? Ik weet ook niet hoe hij hem schrijft zelf uit. Maar goed, ik heb daar verder niet iets mee gedaan. Mm -hmm. En omdat ik weet dat het, eh, ondanks de blessings hoor, die ik in mijn leven heb... heel ja. veel vreugde... blijft er toch altijd eh, ja, een stukje van je... wat heel naar is, dat je daar gewoon niet iets over weet. En omdat, ja, dat geeft me best wel even aan... Ja. En toen dacht ik, ja, misschien kan ik op deze manier helpen. Um, kijk, dat het uh, heel belangrijk is, dat is natuurlijk niet nieuws, dat kan ik niet toevoegen. Maar ik dacht, die mevrouw die zo ziek is, die moeder. Ja. die is vooral waarschijnlijk met zichzelf bezig. Heel terecht. Dat weet ik van hele zieke mensen. Ja. Um, en ik dacht, ja, misschien kan die vriendin haar dit vertellen nog een keer... van wat wil je voor de toekomst van je dochter? Uh, weet dat als zij niet de naam van de vader hoort... dat ze daar waarschijnlijk de hele leven mee blijft zitten. Dat ze daar last van krijgt. Maar, je, maar jij weet wel de naam van je vader... en dat heeft niet echt heel erg geholpen. Nou, dat komt natuurlijk ook omdat ik er zelf verder niet iets mee gedaan heb. Omdat ik, mede omdat ik wist dat hij, uh, toen ik dat hoorde, dat hij is overleden. Ik heb toen ook de naam van mijn moeder gehoord. Althans, het was weer wat later. En daar heb ik wel iets mee gedaan. Maar, ja, ik, ik vraag me toch af... want um, uh, als ze de naam wel weet... dan voelt ze zich misschien juist gedwongen om er iets mee te doen. Nee, want daar heb je nog een vrije keuze in. Want ik heb die keuze natuurlijk ook altijd gehad. Ook bij wijze van spreken vandaag en morgen. Ja, dat, en, dat, en dat de keus bij jou ligt, is gewoon een prettig gevoel, zeg maar. Um, ik denk, ja, als je helemaal niets weet... ja, dat moet verschrikkelijk zijn. Dan heb je ook geen keus. Nee. Want dan kan je helemaal niets. Maar goed, heb je dan, heb je dan een suggestie hoe zij, uh, wat zij moet zeggen tegen die vriendin... om haar even uit haar eigen focus te halen? Misschien nou, gewoon vertellen dat... dat ze jou op de radio gehoord heeft. Uh, dat mag. Mm -hmm. En dan, ja, waar ik dus aan dacht, was wat ik net al zei... ik heb ook uh, uh, mensen verzorgd die, zeg maar... Uh, uh, ongeneeslijk ziek waren. Ja. En nou ja, het kan iedereen zich wel voorstellen... dat je dan heel erg met jezelf bezig bent. Dat je toch een beetje in een soort bubbel bent. Ja. En dat... als je al zo lang dat geheim bij je bewaard hebt... dat je dat uh, ja, misschien... liever niet uit handen geeft... dat dat lastig is. Maar ik kan me voorstellen dat iemand zo ziek is... Mm -hmm. ongeneeslijk ziek... dat je niet meer... Ja, aan toekomst denkt en misschien ook niet je voorstelt... wat het voor de toekomst van je dochter kan betekenen. Nee, ja. Dat ze gewoon die ruimte niet heeft om zelf te beslissen... of ze daar iets mee gaat doen. Ja, en dat ze misschien met dat in haar achterhoofd... het gesprek in moet gaan. Ik, ik denk, um, ja, dat, dat misschien als ze een open vraag kan stellen van... goh um, als je nou die twee mogelijkheden hebt. Hè, voor je voorstelt voor je dochter. van Ze zou er iets mee kunnen doen. Mm -hmm. En ze zou ook de keus kunnen maken om er niet iets mee te doen. Ja. Dan nou. geef je haar de keus. Ja. En dat, ja, Je kunt een open vraag aan haar stellen. En ik begrijp wel. hoor. Ik vind het eigenlijk best ook heel lastig om hierover te praten. Omdat die mevrouw die het betreft heel erg ziek is. Maar ik begrijp wel van die... Uh, mevrouw bij jou in de uitzending, dat, uh, dat ze aanspreekbaar is. Ja, maar ja, wel heel ziek. Ja, en ze wil het gewoon niet, dat is natuurlijk het probleem. Ja. Nou ja, het, het, ze kan jouw verhaal even meenemen, ook uh, voor onderling begrip. En dat werkt altijd. Dank je wel dat je even belde. Ja, en heel veel sterkte voor die, uh, ja, die mevrouw die u belde. Ja. En de betrokkenen, die zieke mevrouw en die dochter. Dankjewel Marianne. Goeienacht. En een goede uitzending. Dag. Okay. Dag. Dag. Soms is het ook heel mooi tussen vader en kind. Alleen Clark en zijn vader bijvoorbeeld father en friend. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it then, please sing along. No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 Someone so different is a soul like me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 Zo'n lief liedje opgenomen door Alain Clark... samen met zijn vader. En die vader, die op het moment dat dit liedje werd opgenomen... volgens mij nog steeds op Schiphol werkte... en daar de koffers vervoerde van en naar de bagagebanden. Ja. En ondertussen zelf natuurlijk redelijk actief was als zanger. Het goede voorbeeld gaf ooit aan Alain. En samen met hem dit prachtige liedje maakte. Father and Friend was dat. Jeanette. Hallo. Hallo, zeg het dus. Dat is altijd een goed nou, teken. Ik, ja. ik ben uh, van 1929. Dat geeft niet. En uh, een Amsterdamse, dus ik weet alles van de hongerwinter af. Oh jee. Kijk, de, ja, de invasie ja. is 6 juni geweest. En de, de uh, geallieerden trokken op tot... De slag bij Arnhem begin september. En toen konden de troepen niet verder. Ze kwamen de rivieren niet over. Op het platteland... Ja, die mensen die hadden best wat maar in de grote steden... De, uh, is eind september de treinstaking geweest. Dus de trein reden niet meer. Uh, in Amsterdam was, we hadden we geen gas, we hadden geen licht. Er reden geen trams. De uh, ponten over het ij konden niet meer varen. En uh, de Duitsers die hadden natuurlijk zo alle voedselvoorraden weggehaald voor hun eigen gebruik. Want uh, ik heb ooit een film gezien, een, een documentaire over, over Dresden uh, in de uh, september, hoe heet het de kerstdagen van 1944. Mm -hmm. die hadden blikjes van alles. Nou, wij hadden dus niks. We kregen een half wit in een half brood in de week. Dat was. Uh, heel raar brood, dat was, niet, dat, dat was heel klef. Uh, dan was er. Uh, uh, groente moest je voor in de rij staan. Maar ja, wat was er voor groente? Alleen wat kool en zo. Dus er was gewoon helemaal in de grote steden niks. De gaarkeuken waar de mensen in de rij stonden. Ja. Voor een portie iets van soepachtigs. Ja. Zo was dat. Ja. Dus de rest, het was. De, de hongerwinter was natuurlijk in de, in de steden. En daarom gingen de mensen ook op, op, op tochten. Ik ben zelf ook, want dat kwam er ook bij, de polders waren ondergelopen. Ik ben zelf op hongertocht geweest van Amsterdam naar Harderwijk. En uh, daar voeren we over de polder bij Baren. En die was helemaal ondergelopen. Zover als je zag was water. En dan over de, uh, over de, uh, over de weg... ...cijpelde er een beetje. Nou, we hadden natuurlijk fietsen met houten banden. Ja. Dus die fietsen werden ook allemaal gejat... Uh, ...auto's konden niet rijden. Sommigen ja, hadden dan, sommige hadden dan aan, op het dak een of andere gekke installatie. Er was gewoon in het noorden van, het noorden van Nederland helemaal niets meer. En wat de boeren hadden, ja, uh, die, die, die hadden hun eigen land. Uh, dat weet ik verder ook helemaal niet, want ik heb niet op boerenland gewoond. Mm -hmm. Maar uh, het, waar, het, het was natuurlijk de arbeiders waren weggevoerd, maar dat was niet de reden. De reden was gewoon dat die moffen alles gestolen hadden. Ja. Dat we geen gas, geen licht, geen elektriciteit hadden. Maar, we, maar wist je dat? Ja, natuurlijk wist ik dat. Je maakte, ik was 16, 15... Dus ja. ik maakte dat toch dagelijks mee? Ja, maar ik dus vraag me altijd je... af hoe er in die tijd gecommuniceerd werd. Want er werd, werd natuurlijk ook propaganda verspreid. En er, werd ook, uh, uh, uh, ja, er waren ook veel omstandigheden die gebeurden waar je, waar je niks vanaf wist. Dus, ja. ik, dus, dus hoe natuurlijk... werd de informatie dan ook Nou, dat kan ik wel zeggen. Kijk, ik kom toevallig uit een verzetsfamilie. Mijn ouders ja. zijn al heel in het begin in het verzet gegaan. Uh, We hebben vrij hm. lang via het verzet telefoon gehad... Maar de andere mensen hadden dat niet. Dus als het telefoon ging, dan moesten we rennen om het te pakken. Want niemand mocht weten dat wij het telefoon hadden. Nee, als iemand het hoorde, gegeven... dan was het afgelopen. Ja. ja, juist. Maar op een gegeven ogenblik hadden wij het dus ook niet meer. Maar bij ons op de Gracht, op de Keizersgracht, daar woonde een chirurg. Ik weet zo gauw niet zijn naam. En die had elektriciteit omdat hij chirurg was en mensen in huis behandelde. Ja. En die kon dus naar de uh, uh, Engelse zender luisteren. Die is op de avond van 4 mei bij ons gekomen, op de deur geklopt. Want de, kon, de bel ging natuurlijk ook niet. Je kunt je dat niet voorstellen. Maar er, gaat, je, er is geen huisbel. Nee. En kijk, ja. er is niet voor niets dat de mensen. Ik ben in huizen geweest. Uh, de, bij de trap, de houten trappen... daar haalden ze de om- en om- de treden af... om dat hout te gebruiken voor een noodkachel. Ja. Kon je niet alle trappen, maar alle treden... maar om- en om de treden. Ja, ja dat je er nog op kan, maar in ieder geval... Ja, ja het en de, de trams ja. reden niet, maar die trams... daar hadden allemaal van... die blokjes lagen eronder... die werden eruit gehaald... en die werden ook gebruikt als... als... als, als, als, als ja, ...brandstof voor de noodkacheltjes ...om een beetje water te koken. Want er was natuurlijk... ...kijk, er was tapte melk... ...en zwangere vrouwen... ...die kregen een dubbele hoeveelheid... ...ik weet echt niet hoeveel we hebben gekregen... ...of een halve liter melk in de week. Maar het was wel tapte melk. Vlees was er niet. Nee. Er, er was gewoon niks. Maar stel nou dat je zwanger was... ...hoe wist je dan dat je melk kon gaan halen nou, er was alles was via de distributie. Ja. Dus je ging sowieso, werd... ja. Kijk, en er werd natuurlijk. Uh, hij had aanplakbiljetten waar je uh, kon lezen op allerlei zuilen. Waar dan allebei bekendmakingen op een op Dat is ook bij wie er allemaal gefuseerd was en zo. Oh. ja. En, en wat ik me ook altijd, want, want ik denk wel, zou het nu nog weer kunnen gebeuren? Hè? Zou het kunnen gebeuren dat er een oorlog komt en dat we opeens niks meer te eten hebben? Of dat er een natuurramp komt waardoor we opeens niks meer te eten hebben? Maar ben, ben jij daar ook nog wel eens mee bezig? Nou, ik denk wel, als ik het over Syrië zie en zo, dan dus ja. denk ik, ja, daar, daar gebeurt het er toch ook allemaal. Ja. De mensen worden niks wijzer. We hebben het toevallig dan in de doordelijke Nederlanden meegemaakt. Maar het kan ja overal worden blijkbaar mensen niet wijzer. Maar ja, zo was dat. En die communicatie, ja, kijk, er werd dus ook niks meer gedrukt. Kranten waren er ook niet. Nee, nee ja, nou ja, daar, dus, precies. Daarom vroeg ik me af hoe dat dan ging met ja, eh, informatie. Dus er voldoen. werd wel, zoals gezegd, van die bekendmakingen op zuilen en zo geschreven. En daardoor kon je iets weten. Ja. Maar ook, eh, dus binnen was het ook altijd donker. Ja. En kijk, daar het, zo vraag, het zou best kunnen zijn dat op een distributiekantoor, dat zou kunnen, dat daar wel elektriciteit was. Want zoals ik zeg, die chirurg, die bij ons op de stroom heette niet, uh, die hm. bij ons op de gracht woonde, die had ook elektriciteit. En dat heeft hij gehad tot en met uh, 4 mei. Ja. Zo was dat. Ja. Nou ja, dat is volgens mij eigenlijk wel ongeveer wat, wat Timo wilde weten. En wist je dan ook of het in andere, nou niet andere delen van Nederland... maar misschien zelfs andere delen van Europa beter of slechter was? Nou, toen niks. Nee. Toe, toe, toe, toe, na, na eind september wisten we niks meer. Nee. Toen was het stroom uitgelegd. Dus wij hadden onze, uh, onze radio... Iedereen dat zijn radio natuurlijk moeten inleveren, mm. maar wij hadden dat niet gedaan. Dus we hadden nog een radio... en uh, nou, dan kon je dan zitten uh, luisteren... naar de Engelse zender. Dan hoorde je wel wat er in de rest van de wereld gebruik gebeurde. Ja. De kranten werden, waren er dus ook niet meer. Want kijk, die illegale bladen... die moesten dan ook nog met de hand geschreven worden... Mm. En uh, met zo'n dus zo kon dat dan vermenigvuldigd worden en werd het verspreid. Het is, uh, ik kan er uren over praten, maar volgens mij is, is de vraag tip. van Timo wel redelijk beantwoord. Ja. Ja, ja, zo was dat. Nou, fijn Jeanette dat je even belde. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Een goede nog, gezinnen. dank je, dag. Ja, zo eventjes heen en weer naar de hongerwinter en weer terug. Uh, ik vraag me nog af namens Marja Rutgers of uh, 2.0... als uitdrukking bij bijvoorbeeld, we gaan voor het plan 2.0. Of dat nog steeds een uh, positieve of juist tegenwoordig een negatieve lading heeft. Want ja, inmiddels zouden we al aan plan 7.0 toe kunnen zijn natuurlijk. Decentralisatie van de zorg, waarom gaat dat in één keer... en niet in gedeeltes van het land? Wie is een voorstander van het gedoogbeleid... Waarom hebben we in Nederland veel plaatsen met dezelfde plaatsnaam? Wie heeft er op de Van Lindenhout Stichting in Neerbos gezeten? Hoe kan Ellie voor elkaar krijgen dat haar ernstig zieke vriendin, de naam onthult van de vader van haar dochter. Marcello wil het theater in met zijn revue en zoekt sponsors. Uh, Peter wil graag informatie over de Spineflex of de Spinefix. Zo'n ding dat je kunt kopen via de televisiereclame. Els uh, had een heel ingewikkeld verhaal, sla ik even over... Timo had dus de vraag over de hongerwinter. Jerry wil weten hoeveel goud er in een telefoon zit. En Helene heeft gehoord dat Windows XP ermee ophoudt 1 april... en niet langer wordt ondersteund door Microsoft. Wie kan daar meer over vertellen? En hoe moet het nu verder met de 10 jaar oude laptop van Helene? 0800-121. Ruben, goedenacht. Ja, goeienacht, nacht zuster. Hallo. Uh, in die mevrouw met haar XP. Het is inderdaad zo. Het is geen 1 april grap. Die mevrouw die uh, de aansprakelijkheid wordt gewijzigd. Geldt ook voor u. Als u internetbankieren gebruikt en u gebruikt Windows XP... Ja. dan moet u, dat, uh, moet u dat wijzigen in een andere versie. Want als u schade leidt... Ja en u gebruikt de Windows XP... Ja. dan wordt de aansprakelijkheid volledig bij u gelegd. Of het kan volledig bij u gelegd worden. Oké, okay. Ruben, jij weet altijd alles uh, over de wetten. En we hebben nog een halve minuut. Heb je nog een tip voor Ellie met die, uh, vrienden, die zieke vriendin? Ja, ik heb, uh, uh, ik, uh, het is een halve minuut. Ik uh, zal beginnen. Want uh, de vraag is, hoe oud is die dochter? Ja. Als, we weten hoe, als ik wist hoe oud die dochter was, dan konden maatregelen of kon de acties worden geadviseerd. Ik denk dat ze de volwassen is al, die dochter. Ja, dat gaan we niet meer redden. Nee, dit gaan we niet meer redden, Ruben. Want de halve minuut is echt wel voorbij. Ja, sorry. 0800-1121 blijft dat nummer. Verantwoorden en vragen. Nachtzuster, een programma van Max.